...zal we een duiker nodig hebben. Heb jij? Nee, ik niet. Mijn jas ligt nog in de auto. De pistoon erin. Maar kijk. Wat is er al gebeurd? Oh, ik zit er heel van de kou. Ik je in je auto gaan zitten? Ja, natuurlijk. Kom. Nee. Zo beter. Oh, Wacht, ik heb brandenwijn. Oh. Hier. Heb je er nog steeds bij, Hm. Altijd. En je ziet maar weer. Verdomd. Ja. Ik kom mezelf van mijn kop slaan. Ik zag die boot weg tuffen, en ineens snapte ik het. Met dat laat natuurlijk. Wat kon ik doen? Niks. Hij had wel mooi te pakken. Wat een koelbloedige rotzak was dat. Dat is geen schijn van kant. Zeg, Moet jij niet? Ja, ja, tuurlijk. Wacht jij hier? Voel je al op deze? Ja, hou Heel wat beter dan Simon Wemper, geloof dat maar. Oké, okay. ik ga het meteen een en ander regelen. En dan ben ik je naar huis. Jongens, leg die boot vast. Laat de duikvloer hangen, En die motor, die moet ook vastgelegd worden. En stuur jij die trim door. En laat die potter kijken als op het onderin. Nou, ah, pak ze uit maar. Je weet het. Jij ook? Nee, nee, nee. nee, Die brandenbijn die was me een beetje te sterk. Oeh, maar ik had het ook zo koud gekregen. Oh. shock. Ah, dan nee. Gewoon zonder jas dus en zo'n open boot. Ja. Ik ben een killer als wimpelbijen. bij dus Daar komt het op neer. Dat snap je ja, zeker wel. Daar ben ik ook bang voor. Die zou nooit zo ver gegaan zijn als hij niet. Nee, ik denk dat jullie Willink nooit meer terugvinden. De haven is wijd, groot en diep. Daar had die rotzak gelijk in. Jezus.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 Te gek natuurlijk, hè. Als het waar is, wat de trambestuurder bewerkt. De mensen in de tram zeggen het ook, dus... Uh... Dus meneer springt van zijn motor... Die die eerst nog eventjes pauw voor de tram legt, en waarom? Omdat door de consternatie de aandacht van de politie getrokken zal worden. Eindelijk, mag ik wel zeggen. Dat is gemeen van je. Mm -hmm. <laughs> oh, wat zal ik je daar nog vaak mee pesten? Niet nodig. <laughs> ik zal nog vaak genoeg wakker liggen en aan niks anders kunnen denken. Die ploert gewoon met je wegduft over de hamstel... alsof die een rondvaartbootje was. En je beret hij in de auto. Ik dacht echt dat het gebeurd was met je, hoor. Echt. Of, uh... Risico van het vak? Ja. Het nog eens in. Nee, geen koffie. Nee, je moet straks nog naar die winkel, varen. Als je dan met zo'n kegel aankomt... Laat ze doodvallen. Ik moet eerst even over de strikken komen. Kom, een scheutje maar. Ja. Nou, ga verder. Hij springt van de motor. Jij geniet, hè?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 niet dat ik daar aan moet denken vanwege jou. Maar wat hem aan gaat. Hij had er woord van jou al liggen spartelen. En meneer Wempe was met de schone dame lachend weggevaagd. Buifend misschien nog wel. Maar nee. Nee, nee. Vakwerk was het. Hij kwam precies in die boot terecht. Die Wempen die wist niet wat hem overkwam. Het was een reactie. Verbluffend. Jezus, een levensgevaarlijke man. Hoe moet dat geweest zijn? Hij had zo'n zo pikhaar te pakken, hè, Voordat ik wist wat er gebeurde. Dus het was noodweer?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 En mijn ridder, die heeft zijn evenwicht verloren, dus ligt daar op zijn rug, hulpeloos. Probeer voor weer mee. Ik zou me niks verbazen dat hij ook nog wil blijven staan met een na, na, na die smak bij het Wijdbeens, weet je wel. Ja. Zeebenen hebben alle helden. Hij ligt dus op zijn rug en Wem slaat twee, drie maal op hem in met die haak. Maar zijn helm vangt de klappen op. Het klinkt net of je op een pan haakt. <tus> en ik stomme trut. Oh, ik doe helemaal niks, hè? Gillen, ja. Net als iedere burger, burger juf. <tus> en dat na alle training.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 Je moet die kennen. Betaal kan die ook. Heb je interesse? Um, mag ik daarover terugbellen? Oh ja, tuurlijk. Ik stoor echt, hè? Ja. Oh, sorry hoor. Nou, moet je horen. Um, <coughs> kunnen we morgen afspreken, om twaalf uur bijvoorbeeld? Mm, ja, uh, waarom niet eigenlijk? Het leven gaat door, zeggen ze altijd. Is er wat gebeurd? Nee, nee, nee. Ik ben in een wat meditatieve bar vanavond, en alles. Hoe moet je yoga gaan doen? Morgen twaalf uur, staat genoteerd. Ik ben je klant meteen mee, oké? Okay? Nee, niet oké, okay. zeker niet. Ik. Uh... Ik vind het best leuk om weer eens met je te praten, maar in een nieuwe zaak heb ik voorlopig geen zin. Misschien ga ik wel een paar weken op vakantie. Nou, resteer, ik heb ze over je opgeschreven. Uh, Dan mag je me niet Lieve, Deze dame heeft echt even de buik vol van moorden en aanverwante gaten. Ja, ah, maar het gaat helemaal niet om een moord. Om zo'n gevalletje van oprichterij op zijn hoogste. Het uh, milieu zou je leuk vinden. Theaterwereld. Nou? Theaterwereldje? Ja, maar is weer wat <laughs> anders, hè. Morgen weer de rest, 12 uur. Het gaat nou, ik hang je op. Dag! Bij de handnest.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 Wat attent van je. Jij denkt ook aan alles. Ga verder met je verhaal. Nou, dat is gauw verteld. Mijn ridder zonder vrees had blaam. Hij smeet dus die gevolgen weg. Toen keek hij even naar me. Ja, kon zijn gezicht niet zien door die rare helm. En toen sprong hij overboord. En dat was dat. Ik kwam tot bezinning, zoals dat heet. En stuurde de boot naar de kant. En daar was jij, oude draak. Met tranen in je blauwe kijkers je stond zeker te berekenen hoeveel een rouwkrans wel niet zou kosten. Dat hij ook nog overboord sprong. Gelijk had hij. Alle toestanden die hij gekregen zou hebben... ...daar had jij ook niet veel aan kunnen doen, Draak. Natuurlijk had ik voor hem opgenomen. Natuurlijk. Maar vannacht bij mij slapen zou hij niet. En dat weet je best. Ja. Nou, die wimpers. Wat denk je? Dat ik goed stom ben geweest, dat denk ik. Hij zou je wat donkere maand hebben. ja.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 Zal ik je mijn theorie vertellen? Vertel. Die Wimpe heeft daar verteld van dat geknoei met Anita de Zwaar. Mm -hmm. En voorgerekend hoeveel dat allemaal wil kosten. En mevrouw vond het allemaal zo onfatsoenlijk. Zo genau. Ja, precies, mijn idee.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 Uh, zo ongeveer, tenminste. Voor de zestig rode rug heeft ze Rudolf... Ja, ...aan willen uit de weg laten ramen. Maar hoe wil je dat ooit bewijzen, Smeer? Nou ja, dat komt op het gewone politiewerk neer. We doen overal navraag... ...bestuderen haar bankzaken... ...informeren bij haar verzekering... ...naar de juwelen die ze naar bezit moet hebben. Enfin, ah, je kent dat wel, routine. Hm. Er komt altijd wel wat uit. Ik lach me slap als straks blijkt dat jullie dat niks kunnen maken. <laughs> Simon W. is dood. Die kan haar er niet meer in luizen. Als de dame dat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 Maar Jure is er nog. Oh. daar, Paul, wat denk je? Ja, waar zou ik zijn? Ben Janita niet dan natuurlijk. Zeg, hoe is het gegaan? Oh, oh, oh. Jij ja, rotzak. Kom alsjeblieft gauw hierheen. Helene? Draak is hier, maar die gaat zo weg. Kom je gauw? Even met hem. Draak, voor jou. Jure is hier. Hallo inspecteur. Ik wil even een diefstal aangeven. Ja, of moet ik zeggen ontvreemding. Een zwarte Noorten zeker. We hebben jullie al gevonden. Oh, dat is fantastisch, hè. Wanneer kan hij teruggehaald worden hè? Kom morgen maar naar het bureau, meneer Zwart. Ja, zou ik dat wel doen? Jij kunt weer lopen waar je wilt, Paul. En Bedankt. Ik hoor je eigenlijk ook mijn excuses aan te bieden, maar je kan doodvallen. Moet je een Ja, zeg maar dat ik eraan kom. Ja. Hij komt eraan.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 Tira, ga zitten. Lydia, komt zo. Ze is Karel even afhalen. Wie is Karel? Een of andere advocaat. Die wou ze per se je voorstellen. Dat zei ze tenminste. Oh, en jij? Wat doe jij hier? Ach, nou, ik help zo'n beetje. Zie, moet moest straks eens even vragen of je die foto's van mij wil zien. Oh. En dat is een video. Jezus, je gelooft gewoon niet dat ik het ben. Je krijgt eens pijpen, wil je. Van wat? Nou, Je niet op mijn vals is ben ingegaan, natuurlijk. <laughs> ja, joh, kijk niet zo ernstig. Ik weet nou dat je met die smeren zout. Met draak? Ja, dus dat heb je al in de gaten. Ja, dat is een echte man tenminste. Ja. Ben je daar nog steeds getikeerd over? Nee toch? Nou, laten we zeggen een beetje. <laughs> nou, in ieder geval ziet Lydia ja, niet om een echte man te leggen. Ja, oh, nou, dat, wel, maar. dat mag het dan wel zijn, een echte man. Maar uh, het klikt dus wel te zien. Ja, ik geloof hem wel. Zit ja. die vorige vent van haar, hè? Hm? Die aangevallen het hond. Ja. Heb jij die gekend? Niet persoonlijk, maar door mijn werk weet ik wel veel van hem af. Waarom? Zomaar, nee, zomaar zo eigenlijk. Zomaar? Oh. Hey, Jezus, <laughs> als jij zo kan kijken. Nee, ik voel het echt zomaar. Dus ze was wel erg gek op hem eigenlijk. Hè? Ze hield van. Ze heeft geen enkele hoop dat ze ooit weer zo'n man zal tegenkomen. Zal ze was ook niet op wacht. Wat moet je daar nou weer mee zeggen? Dat je nooit moet proberen met een dode te wedijveren. Doden hebben de rare hebbelijkheid om in onze herinnering steeds mooier en groter te worden.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 Zoveel doden, echtgenoten en minnaars. Laat jij dan maar niet kisten door zo'n ideale voorganger. Weet. Die was van zagen, minsten. Dood is hij zeker. Hm. Lydia mag nog zo'n prachtkeral van hem maken. Jij hebt de tijd mee. Als je dat wilt tenminste. Ja. Ik geloof dat het is wil, ja. Ja, dan. Zo'n zo, zo makkelijk als jij daarover denkt. Lydia is nog steeds helemaal kapot van hem. Troost dat. Hé, nee? wat, hm. hoe? Hoe doe je dat dan weer? Oh.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 Op het ene moment ben je zo aardig en, en het volgende moment... dan lijkt je me een heel berekenend iemand. Hoe zit het nou? Die is nou de echte Terra? Ben je, ben je nou echt zo... Ik bedoel, kijk je nou alles even, even praktisch. Dat is toch beter? Ja, maar even goed. Ja, natuurlijk nee, heb je gelijk. Zodra vandaag de stom zijn omdat tussen Lydia en mij om dat, om dat te gaan verpesten... en omdat ik jaloers ben op die dat niet ja. Nou, Soms maakt het het best moeilijk, hoor. Weet ik geloven. Bedoel je dat Lydia...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 Ik zou het heus wel toegeven hoor, maar Lida nee, is echt toch ver? Echt? Dus uh, je vroeg zomaar naar Agen. Ja. Nou, Agen hè, dat was dus wat je noemt een echte man. Om te <laughs> beginnen. Barst, jij. Ja, ja. Nou ja, even goed, bedankt voor je raad. Zeg, weet je, jij moet bij zo'n vragenrubriek beginnen, zo'n damesblad okay. Ja, weet ik weet wel. Hi. Oh. Gaat ons ja, beste vriend, Karl terug. Maak je dag nog wel. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemiddag. Nou, laten we gaan zitten. Gaat zal ik hier eens even? De de ja, slag hier. Zeg, Ruud, Ruud Horwitz. Um, Zou jij koffie laten aan de overkant, hè? Nou, ik zal wel even... We zei, ik bel wel even of ze iemand sturen. hoor. Okay. Ja. <laughs> zeg, ik hoor dat die foto's van Ruud goed gelukt zijn. Ah. En dan, uh, er is een videofilmpje. Mag, uh, mag ik die video? Ja, ja, straks. Nou, moet je me veranderen. is juridisch afdeling.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 ja, ja. Uh, En mocht blij zijn als hij twee zinnen mocht zeggen. Of uh, helemaal opzij van het toneel staan met een speer in zijn hand. Sipier komt op met land. Lilia, ik geloof ik het. Een, moet je even luisteren. Ik heb hem een tijdje geleden voor een spotje gevraagd. Moest hij even vlot van een balkonnetje springen in zo'n zwierig pak. Huh, nou, dat ging net krap aan. Mm. Maar zijn tekst hebben we moeten dubben. Zo hopeloos deed hij dat. Nou, je snapt wel dat ik hem nooit meer gevraagd zeg, heb. Lilia, ja. Karel begon bij het begin. Weet je nog wel? Oh, nou? ja. oh, sorry, Karel. ga ja. verder. Hé, hey Ruud, wat betekent die koffie nou? Nou, hier is onderweg. Nou, ja, dat is wat vraag, zeg. Als je het zelf even wat was okay, hier nou? ja, nog. nee, ik ga wel. Um, nee. uh, uh, uh, nou, nu dan. Uh, wat Lydia vertelt, is niet helemaal onwaar. Nee. Anton van Eck was uh, niet bepaald een bekendheid... toen Jenny, uh, mevrouw uh, van Echter, haar gevolgen zijn, dus, mm -hmm. dus leren kennen. En haar familie was ook nogal op dat huwelijk tegen. Daar hoef ik ook geen geheim van te maken. Maar Jenny... Maar ik wil zeggen, heeft een heel eigen willetje. Had het al gehad. Dus ik ken er al. vanaf mijn jeugd. Samen op school gezeten en zo. Of niet? Jenny. Jenny. Jenny raakte dus verliefd op Anton van Engd. Uh -huh. Die is op een receptie die we kennen. Ik weet nog steeds eerlijk gezegd niet hoe die daar voor zelf was geraakt. Want het was nogal een... constructief uh, uh, gezelschap. Uh -huh. Maar goed, hij was daar dus en won in één uur het hart van Jenny te Hagen Ja, en een familie voort daar nu bij, snap je wel? Nou, ik moet, ik moet met nadruk de hier gesuggereerde snoden toeleggen, om het van maar te noemen, die niet ik hier met nadruk tegen te spreken. Om te beginnen... Bij het begin, oh ik, Carl... Om te beginnen was en is Jenny een allermans persoontje. Op wie iedere man, dus waarom al van kan niet, ja, gemakkelijk verliefd kan worden. Maar goed, u zult er wel ontmoeten, hè? Dat wil zeggen, als u de opdracht aanneemt en... Dat... Je, Carl, je en jij, geen u. Ja, de... nou even je mond in, ja... Mm. Laat Karel praten en vertellen zoals het hem het gemakkelijkste afgaat. Oké? Okay? Nou, zeg. koffie. Ah, de koffie. Even een kleine onderbreking, als het mag. Ja. ja. Hier, zet, zet hier maar neer. Ja. Zeg, Karel, Ja. hoe oud zijn die twee? Um, Anton is nu 40, vandaag jarig, tot allerlei, dat is een oh. En um, Jenny zou 5, 46 zijn. Maar ze is nog steeds mooi. Mooie, lieve vrouw. Te zien. En ik wil je voor eens bekennen, ze zou nu nog de aandacht trekken van iedere man op elke receptie. Maar ja, helaas ze gaat bijna nooit meer eens heen. Bel de paak op, ga regelmatig langs, hebben een riant het gooien. Ze houdt net als ik van turnieren. Maar verder nee. Nee, Jenny is wat je dan noemt zeer huiselijk type geworden. Jammer. Wil jij? Ja, ik schaamde Nou, ik liep schaamde. Die man, wel van ik is een echte stapper. Ja, Zie je vaak in de stad dat die hebben vriendjes van hem zo mooi bezig, je weet wel. Maar zij de over hem, dan met kant. Oh, <laughs> Opstaande ja. krater bij de pofmouwen. En dan mag van die overdreven gebaren maken. Je steeds moet uitkijken voor je filzen. Jezus, die stem van hem. <laughs> Ram, mijn glaas. Ik weer ja. Ja, dat kiezen, ja. Maar, uh, oh, Karel, sorry. jij ja. komt bij hem over de vloer? Is hij aardig, en goed? Onmogelijk. Oh, sorry. Karel? Eh, um, ja... Uh, ja, Anton is eigenlijk wel aardig. Ja, ja. Nou, je zal het echt niet geloven, maar uh, in wezen is hij erg uh, verlegen. Het is een verlegen iemand. Ik heb hem wel eens laten vertellen dat meer acteurs zouden zijn hè, in het gewone dagelijkse leven. Op het toneel wordt hij ook een heel ander persoon. Je kunt dan van het genre dat hij brengt niet houden of wel houden. Maar het feit is dan toch maar dat Anton rollen met veel elan en overtuiging over het voetelijkheid. Nou, ja, nee, niet. maar niet. Met veel elan en overtuiging dus. Lidia, wil jij een zin? nee, neem ik even. geschikt. Karel, je hoeft hier echt niemand te sparen. Lidia heeft een hele tijd met een detective opgetrokken en weet dus best dat concentratie bij een exposé belangrijk is. Hè, Lidia? zo is mijn net, Tera. Heeft u dat jij eens ging kijken of de afdrukken klaar zijn? Nee, helemaal niks ervan, nee. Ik wil eerst eens even horen waar Tera straks aan gaat werken. Vorige keer met die LZ-eens was dus ik verdomme niks. hadden ze de bijna even mooi te glazen genomen. Wat? Nou, wanneer? Hang ik niet me dat verteld? Waarom moet ik overal naar buiten hier. Nou, stil zijn of ik ga met Karel naar mijn eigen kantoor. Elkaar, uh, ja, uh, uh. nou dan, um, waar was het gebleven? In tegenstelling met Anton's in deze verlegen aard, als ja. ik jou goed geloven... Ja. maakt hij dus op de planken een ja. zelfverzekerde en overtuigende oh, ja. indruk. Ja. Dat bedoel je dan? Ja, precies, dat wil ik maar even zeggen. ja. Nou, zijn er natuurlijk mensen die geen erg hoge dunk hebben van het genre, terwijl Anton van ik dan in Maar ja, dat is natuurlijk een kwestie van smaak, nietwaar? Zoals gezegd, over smaak valt niet te twisten. Maar een feit is dat het theater van plezier iedere avond vol aan het trekt. En van welk gezelschap kun je dat hele dag nog zeggen? Er is dus vraag naar uh, ja. die blijspelen, hm. Blijspelen, kluchten zijn het ongewoon. In. in elke tweede zin zit er wel een of andere toespemer verstopt. Ieder kwartier komt er een mooie meid in de uh, onderbroekje nou ja, ja, ja, kom daar ja, nou toch mee. Zo erg als jij het voorstelt is het echt niet. Helemaal niet. In het afgelopen seizoen hebben ze onder meer verder gespeeld. Heel humoristisch. En fijntjes op. Heus, echt waar. Ik kan je de kritiek laten lezen. Schitterend, allemaal. Ja, hoe dan ook. Ze hebben succes. Dank.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 Die mooie Anton had dat piepfijn voor elkaar. Voor hem geen eindeloos reis in een bus meer... ...naar een of ander provinciestadje... ...om daar in de coulissen te wachten tot hij zijn twee, drie zinnetjes mocht weg. Afgelopen was dat meteen. Meneer van Eck, met zijn piepkleine talentje... ...had toevallig wel even een rijke vrouw getrouwd. En Jenny, hoe mooi en lief en schattig ook, wist niets van toneel.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 Hmm, want denk maar niet dat meneertje ooit een subsidie los zou kunnen praten bij CRM. Wie is Anton van Echt nou helemaal? Ze zijn nul. Talent, hol maar. Maar nou kan die mooie niet van hoog voor spelen. En meneer bewijt zelfs de stukken die in het buitenland gaat kijken en kopen. Zodat we hm. eigenlijk gewoon groeit en groeit. Jazeker, meneer is de natuurlijk ook. En regisseur en directeur. En van toneelkunst heeft hij Lydia, ja, daar gaat het allemaal ja, niet om. Nee, zo. jij wilt hier het doen geloven...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 Een criminele hoorspelserie van Anton Quintana. Tera werd gespeeld door Henry Boyd. Joris door Hans Hoekman. Lydia door Gerry Mantel. Ruud door Olaf Leijnand. Paul Wolfer door Frans Foxhoorn. En Karel door Hans Veerland. De regie had Ad deuken.